Nou, die uh, Hatsikee, die mag dan denken dat hij een linkerpink is... ...maar hij krijgt ome Loeres niet in de vernieling. Het uh, beruide is dat deze man altijd verdwijnt... ...zonder een spoor achter te laten. Uh, oh, maakt u zich maar niks ongerust, hoor, meneer Longvinger. Als er geen sporen zijn, dan maakt meneer Loeres ze wel. <laughs> dat staat hij onbekend, hè? Nou, nou, nou, dankjewel, Sintje. Dat wil ik zelf kunnen zeggen. Veel dingen ben je stom, maar uh, mensenkennis heb je. Hé, hey, meneer Loeres... Wat is dat voor een rare streep daar op de trottoir? Hé? het de tenore, pap? Dat, dat zijn de broodkruimeltjes. Oh, uh, nee, no, nee, no, nee, no, sir. He? No. no. you think it's broodkruimeltjes, but it's not. Nee, snop is het niet. Het, het lijkt het meer op sambal. O, Zeg, in ieder geval zijn het kruimeltjes van Chinees eten. Zeg, meneer Ja. Yeah. Zo had Siké dat gemorst hebben toen hij wegliep. By George, you're right. Look, de sporen lopen over de hele straat. Well, het lijkt wel een sprookje. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Sneeuwitje met die boodschuimeltjes en die reus. Of, uh, hoe heet het, ook weer klein kappie. <laughs> klein duimpje. Oh, nee, Loeris. Je hebt alles door elkaar. <laughs> ja, men zegt nou niet altijd de oelewappen. Ik kent mijn literatuur, hoor. Loeris heeft geen boekje nodig om te weten wat hij wil. Loeris' literatuur is houten dief. En dat doet hij dan ook, hè? Vooruit erachter, waar, waar zijn we eigenlijk? Well, uh, I believe it's here the... Uh, Chipolata Piazza Chipolata. Ja, ja, ja, dat klopt. Dan moet dat uh, via Hapia zijn. Hè? Laten we daar maar heen gaan, per slotverrekening gaat daar het spoor ook heen. De krijg, de deze revolver loopt, het, het spoor houdt het een op. Nou, dat is nou altijd hetzelfde elke keer. dat het lekker gaat, dan houdt het op. Dat is een Kom, kom, kom. Niet huilen, meneer Loe. Kom, de slotberekening heb ik u er altijd weer uitgehoopt. Nou, look, Mr. Loris, Dit is uw terminal. Dit is het eindpunt van de buslijn, hè? Die naar het vliegveld gaan. Ja, ja, ja, zie je wel? Ik heb het altijd wel gezegd. Als de nood het hoogste is, Piet Loe, het meest voorbij. Haha. Oh, die keel is natuurlijk naar de Flikveld. Ja, maar dacht jij dan naar de boer? Naar die eigenlijke boer? <laughs> uh, we moeten maken dat we als de gestolen hagedissel naar het vliegveld komen. Ik dus zeg, zou u nou eerst eens niet informeren of iemand hem heeft zien instappen? Uh, besloten slot voor rekening is Hatsi wel iemand die in de gaten loopt. Ja, niks informeren, instappen en er naartoe hoor, en mee. Gauw, ze gaat net een bus weg. Gauw nou! En zo reed Piet Loeres en Sientje en Leslie Longfinger een ogenblik later in gestrekte draf door de straten van Milaan. De bus stopte weliswaar bij iedere boom omdat er een hond aan boord was. Maar na luttele uren waren de vijf kilometer afgelegd die hen van het vliegveld scheiden. Hé, hey, Fratellini. Ja, Hoe Hoor, heb je soms een uh, Chinese meneer gezien? En zo, ja, waar is die dan heen gegaan? Dit is een jaar Chinese signore, hebben een kaartje genomen naar land van Chinese Een Kaartje voor Lumpia Airline, tweede perronen, Moonliner naar Peking. Oh, mooi. Geef ons dan ook maar drie kaartjes. Dit is this, signore. Twee kaartjes. Dat is 3.394. Graag signore. Oh, hebt u één lire daarbij, dan krijgt u er honderd terug. Dankjewel. Waar haalt u nou opeens al dat geld vandaan, meneer Lufthuis? <laughs> dat is? Dat is de bagage van de schouw, hè? ja. <laughs>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 Nou, wat zouden we dan? Daar gaan we toch achterna? Stop, stop, stop, stop. Wat denk je dat die heen gaat doen, Wat denk je nou? Douane. bagage, De papirie. Nou, nou, listen, my good man. We are in a hurry. We hebben haast. Presto, presto, prestissimo. Niet aan te prestissimo, niet Niks met de schatten. Ja, ja, ja, hoor nou eens even vertellen, oh. Nou, geen halen maar tijdjes. We, we moeten die hatsikee achterna, voor die ons weer door de gravier. Oh, no, no, no, no, eh? Aan, Jawel, dat klopt. Maar ik heb hem even in de Javaanse binden genomen, hè. Hij hangt nou ergens in de controler <laughs> Kom, jongens, rennen! En met gezwinde spoed rende het riet al over het veld in de richting van Peking. Het vliegtuig stond met draaiende motoren startklaar. Op het laatste nippertje rende ze de landingstrap op liepen de stewardess van de sokkel... en vielen heigend in het gangetje tussen de stoelen neer. <tiedert> Zo. Die binnen, binnen, binnen, binnen. <tiedert> Knappe gozer als zomer. Hoe is weer naar buiten krijgen? We hebben geen kaartjes, senor. Geen besproken plaatsen, bedoel ik. O, ja. U mag wel mee, maar dan zult u tot die bed moeten staan. Wat nou? Dat is onze eerste tussenlanding. Nou, Daar gaan er drie passagiers uit. Ja? Nekjes op een rijtje. Houdt u maar vast aan de stewardess. Ik dank u, hallo. Staan tot Tibet? Nou, moed. Geef mij een stoomtrommetje naar de eilanden maar. Alles raad, niets gaat boven zijn pet. Het eert hem niet hoe lang hij staat. Van Milana, die met, die met, die met. belts, no spoken, please. We landen in Tibet. Oeh, mooi dat we er zijn. Oeh, het valt niet mee hem zo aan te staan. Uh, nee, ik heb hier rug meer over. Nou, yeah, well. well, I'm glad we er zijn. Het is alleen zo jammer dat. Hopelijk niet in een vliegtuig is. Ja, ja, hou je vast. We landen. Ah. Zeg, ik heb zo'n idee dat die vrije zijn eigen verstopt heeft. Hebben jullie al in het bagage net gekeken? Kijk daar eens, meneer Loers. Hé? He? Buiten het vliegtuig. Ja, sintje, ja, ik zie het. Dat is de bemanning die uitstapt. Ja. <laughs> Jij kan altijd je zo opvinden als uniformen zien. Nee, nee, nee, meneer Loers. Kijk er nou toch eens goed. Dat kleine pilootje. He? Is Hatsi Kees. Hij was toch in het vliegtuig. Kijk, de kruis, beste ik. Die gozer is zo lekker als een gelooide kat. Ga uit, hem achterna. Ha! Ah, oh, oh. ah. Stop. Halt, halt. Halt, halt. Heel douane. Koffertje, koffertje. Kijk, kijk. Kalabici, kalabici. Ja, yeah, niks kalabici, kalabici Opzij, we hebben No, No, no, no, no. Stoppie, stoppie. Ja, yeah, niks stoppie, stoppie. Wacht maar even zieken. Ik grijp hem wel hoor. Ja, ja, ja. De Tibetaanse douane was voor geen kleintje verwaard hoor. Die nam ze alle drie tegelijk in de kopslingen. En voor ze het wisten, lagen ze buiten het vliegveld. Auw. Ah, dat is niet zo'n beste, meneer Loeres. komt dat nou? Wat heeft u nou voor een geent gebruikt? Nou? Gewoon, hè? De, de Tibetaanse lendenlasser. De Tibetanse Well, I understand. Oh. Yes. Ik begrijp het. Die kennels are here. Auw. We zijn hier remels in Tibet? Oh. Aha. Eén voordeel hebben we. We zijn buiten het vliegveld. we kunnen...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 En de lucht werd steeds ijmer. Wat een, een dunne lucht hè. Oh, wow. Ik wil maar zeggen, je, je kan er zo je vinger doorheen steken. Maar ik sta er rond Hij gaat ze postprijden. Wat een lucht. Het lijkt een de straat. De straat was veel wel. Maar ze zetten door. Het werd steeds hoger. En, en hoger. Uh. En nog hoger! Dat Piet Loeres eindelijk voorzucht. Zeg, eh, Straks dan, eh, dan stijgt ik op. Wat? Wat is die hoog? Ja. Wij, wij zouden nou in ja. Vijzam zitten. Well, I know. Yes, I've been here before. Ik ben hier ja. meer ja. geweest met Sir uh, Henry. Oh. We zijn hier op de Himalaya. Oh, ja. yes. Krijg het gemarineerde kaarsvit. Op de Himalaya. Dat had je wel eens eerder mogen zeggen, droger. Nu, nee, Wat is, wat is nee. dat daar? Wat dan? Wat, wat is dat voor iets? Waarom? Een heel groot monster van een mens. Oh. Good gracious. We zijn in gevaar. Dat is de first quicklijke snowman. Toe uh, nou. Blijf nou staan. Iedereen drukt ze snor als me ziet. Allemaal lopen ze weg en laten mij hier alleen nog staan. Zonder radio, zonder televisie, zonder sigaretten, zonder Lubendi. Toen... Nou, oh. oh. oh. oh. ik weet wel dat ik niet mooi ben. En gevaarlijk ben ik ook. Oh, oh Engels, Uitregelijke sneeuw, jongen, hè? Als je met één vinger aan dat meisje komt, dan grijp ik je in de tyverstaande... Nee, meneer Lohret, die kent die niet doen! Ja, je hebt gelijk, sintje, dat uh, zou ik net zeggen. Dan grijp ik je in de Harderwijkse makrelewipper, hè? Moet je even opletten. Daar gaat hij dan. Hoopla! Oh. Zo. Hier dat, broer? Dit was de kleine wipper. En als je nou drukte maakt, dan neem ik je in de grote wipper de luxe.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 a Entonces... Eindje lopen en een klein bustochtje bereikte het drietal eindelijk stoffig en vermoeid de mooie stad Peking. die oh, zo, dat no, hebben we weer achter no, de rug. Nou, ik voel me wel een beetje smerig naar het tochtje. We moesten er maar eens uitkijken naar een hotel. zeg, Sientje, wat is broer Op zijn Chinees. Mm? Oh, eh. Uh. Hey, Ping! Ja, is hier ergens een hotel?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 Kost niks, gratis, voor niemand al cadeau, dat gaat vrij lang. Ja, ja komt ie in, komt Nou, nou, Sintje, wat heb ik gezegd? Altijd, eh, wat, wat doen we toch op Rotterdam? Ja. Geef mij, mijn machine. Ja, nou. Je woont hier mooi, broer. Ja, ja, ja, ja, zeker waar. Maar trekt trekken uit je vuile straat, plossen mij nogal zuinig op Pelsentje, tapijtjes. Mogen wij u met nou een wij uh, u verfrissen met stap. Nou, een fegatanischje blijft er altijd wel in. Hoor. Aha, ik dacht, een grote bel. Proost broer, daar gaat hij. <coughs> <Is, is, no. coughs> u bent toch altijd zo vlug, meneer Looris, de staat op niet voor inwendig gebruik. U vleemt gebruik maken van toiletwater. <coughs> ja, wat willen u eten? Or a ham and eggs, please. And a goeie cup of coffee. Oh, yeah. <laughs> you trekkelijk. You them Kimmen. Alligator eieren. Drie jaar oud. Sterce kippen eieren uit the Ming dynastie Heel the ruiken here, Lex. Nou, mine is all as best as it's my nulletjes. Nou, <laughs> <laughs> eerlijk gezegd, zou ik me wel eens even willen opknappen, meneer de Mammerheim. <laughs> oh, that's a jolly good idea.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 Ik pik altijd de goede mensen uit, hè. Het is eigenaardig, maar ik flikker hem altijd. Hè. Je hebt een goede baas getroffen, bediende. Jongens. Uh, hoe heet jij, hoor? Ping? Man van nederige bedienden zijn Hatsike. Maar u vergeten zich als u denken dat Hatsike bedienden zijn van Mandarijn. Zijn juist omgekeerd. Mandarijn zijn bedienden van... En er gestonken. U luisterde naar de Wadders. Een boerverhaal opgetekend door Emil Lopez en Jan de Klerk. Medewerkenden waren Christel Adelaar, Dan Heskus, Dries Krijn, Jan Ravali en Jan de Klerk. Arrangementen Elze van Even de Groot, Regie Jan de Klerk. Luister de volgende week. Volgende uitzending van de Warrants. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Zelfde hoe heet het weer?